SINGALEMENT van een monster. Nee, zou je hem hebben? Doe open, Valja! Nee, nee, nee, nee, wacht hem, toch niet. Hoe zou het zijn als opa op jou? hout? is van juist, nooit heb ik de deur van open gedaan. Ja, niet dan de De van gelukstralende echtgenoot, wie anders? Ik zat altijd als ik kwam. Maria deed de deur open. Hielp je hem met zijn jas? Ik heb geen idee, ik geloof er niet. Of toch? Nou, schrik toch, Maria, en doe alsof er niks aan de hand is. Mama, vooruit! En je stok. Oh ja. ja, ja, ja. En waar zat jij meestal? Ik weet het niet meer. Dokter oh. Dag mevrouw, juffrouw. U bent vast zeker de zoon. Mm -hmm. Hoe gaat het met u professor? Blankens, mm -hmm. hè? Geen zorgen, geen zorg. We hebben alles onder controle. Mm -hmm. De man op die foto daar is waarschijnlijk zijn superieur Knezovic? Knezevich. Rechter? Minister. Waaruit let hij het op gangen? op symptomen. Mm, zijn drankje, zijn krant, zijn pijpen. Uitstekend, zoals al gesproken, ja. Hier heeft hij zeker zitten doezelen, hè? naar het nieuws geluisterd en in de vertrouwde familiekring gebabbeld. Zet maar liever gebruld. Uitstekend. In de vertrouwde familiekring gebabbeld. Hoe is het met mijn man, dokter? <laughs> nee, wat technisch is hij allemaal mens, stuurman. Maar ik bezet de betreffende documenten. En ja, dat hij getrouwd is, kan hij zich herinneren, maar niet met u. Wel met een zekere kamerad Salomon. is dus mijn moeder? Onze die zo dood als een pier. Uitstekend. En? Is dat een bezwaar om aan haar te houden? Wat voor de duiven herinneren zijn zoon zich eigenlijk wel. Zijn laatste herinnering is hoe hij op een schimmel aan het hof... van een praktisale eenheid de rokende hoofdstad binnentrekt. Daar zijn we dan mooi mee. Waarom? U moet je vader uitleggen wat er daarna gebeurd is. Als ik maar wist wat er gebeurd was. Hm. U moet dit met z'n allen het model van zijn vroegere leger voorhouden. Van voor hij zijn geurig verloren. En hem zo verbrengen dat hij het als zijn eigen leven ervaart, dan zal hij het zich ook herinneren. De Russen deden hetzelfde in de tijd van de grote processen. Dan kan ik hem een beetje direct bij aankomst, zijn schedel in elkaar slaan. Dan bespaart hem kwellingen en veredeling. Wij nou, moeten de zaak wetenschappelijk ja. bekijken. Hij is als een centimeter die de eigenschap op de meter verloren heeft. Hoewel hij net zo lang is geweest als vroeger. Ik verheel niet dat de geneeskunde gefaald heeft. U als filoloog, Jot, dat allemaal begrijpen. Ik ben historicus. Nou, namelijk niet de minst de onmogelijke situatie van de uiteren, u bekend zijn. Door zijn opnames van de hersten, euh, analyse van ochtend en druppel, en meer weten we toch niet van de mens? Wat weten we van vader? Het is niet belangrijk wat u weet, maar wat u heeft. U zet bijvoorbeeld zijn stoel op de oude plaats. Om te beginnen, is dat genoeg. En voor de overige moet u zich tegenover hem net zo gedragen als altijd. Dus opnieuw liegen en zoete broodjes bakken. Ah, sorry, maar ik ben tegenover papa altijd alleen maar loyaal geweest. Nou goed. Hij is ja. tegen een bom geknald. Hij heeft zijn geheugen verloren. Maar is hij voor de rest precies zo gebleven als hij was, zo ja, dan zal ik er geen moeite mee hebben om op dezelfde manier te begroeten als ik afscheid van Uitstekend. hem heb genomen. en ja. hoe hebt u afscheid van hem genomen? Ik heb hem verwenscht. Houd hem niet weg. Houd hem weg. Houdt u de weg. Houdt u niet weg. Houdt u niet weg. Houdt u niet weg. Houdt u niet weg. Houdt die dag had hij namelijk ruzie met Marta. Dat, dat is niet waar, hij heeft mij gekust. Maar tegen u en Dan, is hij moedend uitgevallen. Oh nee, nee, nee, nee, alleen tegen opa. Nee, wij zullen het huis verlieten ook nog even tegen Maria. Hoe komen we erbij? Alsjeblieft, Alstublieft. Kamerad Andrea heeft er iets over aan Nizzi. Zijn hersens zijn langs natuurlijke weg leeggespoeld. Rest nu de taak ze te vullen. U moet niet toelaten dat hij bewegingen maakt die hem vreemd zijn dat hij zich aan nieuwe gedachten overgeeft, dat hij dingen zegt die je nooit zei, u moet vechten voor zijn ziel die hem al ontstappen is, hardnekkig en onbarmhartig als het moet. De patiënt is zich van zijn situatie bewust, hij is op de hoogte gesteld, officieel. Ook is hij uitvoerig voorbereid, hij heeft toegezegd mee te werken, maar de rest ligt bij u, bij de familie en bij de maatschappij. Denkt u aan het land heeft hem nodig, Hij wordt op hem gerekend, maar niet in deze toestand. Zoals u nu denkt en zoals u zich nu gedraagt, is hij nog socialistisch, nog patriotisch, is nog zelfs nog menselijk. Nu moet ik terug naar het ziekenhuis. U hebt mijn telefoonnummers. Belt u wanneer u wilt. Tot ziens allemaal. Vrouw duivel. waarom moest dat uitgerekend ons overkomen? Het is hem overkomen. Kortom, hij is ons overkomen. Waarom dat gejammer? Uh. De is, hij heeft een stoelgang, hij slaapt zeven uur. En hij staat nog op de schaardeslijst. Als hij werkelijk zulke idee heeft dat de dokter beweert, dan zal hij niet lang meer opstaan, vrees ik. Ik weet het niet hoor. Daar in dat ziekenhuis maakte hij op mij niet de indruk van een levend mens. Hij was zo niet bestaand als iemand die geen spiegel heeft. Als graaf Dracula, op doorreis door het socialisme. Ho op, all over van Pieter. Zeg dus mama, ben jij bang voor hem? Ik ben alleen bezorgd dat hij niet meer wordt zoals vroeger. De geschiedenis gaat helaas alleen maar haar fouten. De geschiedenis kan ik hier maar weinig uitrichten. Oh. Oh, Andrea! Mijn zoon! Laat me je kussen. Dag, vader. Nee, maar ik Dan moet je niet kussen, zijn ze dit meisje. Oh. Ach, Andrea! Dat is een lieve Andréa. Haar niet, Olga. Hoezo, Olga? Dat is je vrouw Martha. Hoe is het met je, Martha? Zeg je dochter gedag. Dag. Ik heet wel, ja. Nu rest nog de vraag wie die Olga is. Jullie weten toch dat ik me niets kan herinneren. Behalve een paard, ja. Jij bent waarschijnlijk mijn zoon Johnny? Tot ons beide leedwezen. Oh, onze betrekkingen waren kennelijk niet al te best. Zouden niet slechter kunnen zijn. Vietnam was niets vergeleken met jullie. Had je moeilijk karakter? Ik? Eh, zullen we het verleden maar niet liever van een lichtere kant aanpakken? Wel, juist is je, is niet? Mm -hmm. Ja. Ja, zelf wilde ik vroeger architect worden. Dat ben je toch, ouwe? Maar in Mijn ziekenhuis zei ze dat ik een rechter was. Johnny wilde daarmee zeggen dat je meegewerkt hebt aan de opbouw van dit land. De reden waarom we allemaal echt trots op je zijn. Ik verzoek hier bij mij van de lijst een bewonderaars te schrappen. En ondertussen wilde je ook mij een beetje ombouwen, je model persen. Maar ik hou niet van modellen. Ik wil liever toevallig zijn, dan onverwacht. Onvoorspelbaar. In de beschaafde wereld zijn alleen epidemieën uitbevingen en vulkaanuitbarstingen, Onvoorspelbaar. Waarom? Ik geloof dat Johnny gelijk heeft. Mensen zouden altijd vrij en nieuw moeten zijn. Zouden hun hart moeten volgen. Wacht eens ouwe. Meen je dat in ernst? Ja. Ja. Natuurlijk. Als je je zo hoort zou je wensen dat alle vaders tegen een boom knalden. Onzeent. Tegenwoordig kunnen alleen hart volgen. Luister niet naar reactionairen. Kom, laten we er liever eentje op drinken. Wat wil je? Maar Johnny, waarom vraag je dat? Je weet toch dat papa alleen maar whisky drinkt? Ik zou wel zin hebben in een eigen gemaakte brandewijn. Zullen we Maria een fles laten halen? Hou oh, je mond, idioot. Denk aan wat de dokter zegt. Maak voor papa een whisky klaar. Ik heb alles over die whisky gelezen. ...groot industriële drinken bij de aandeelhoudersvergaderingen. Vandaag de dag drink je dan allemaal, allemaal het. Hier, probeer maar eens. Ik heb er zoals ja. gewoonlijk drie ijsblokjes in gedaan. Misschien moeten we wel alles doen ja. wat hem vroeger te maken. Alles maakt hem ziedend. Dat is de enige mogelijkheid weer de echte Andrea van hem te maken. Ja. Maar als deze nu beter is... Hm. Wat hebben we daaraan als hij niet de onze is? Mooi. Mooi. We hebben nu kennis met elkaar gemaakt, maar er blijven nog een paar dingen. Jij bent mijn kameraad? <laughs> de term daarvoor luidt echt genoten. Marta Pavlovits? Marta Neskovits. Als ik Pavlovits heet, waarom heet zij dan Neskovits? Omdat ik toen heetsmeester ben. Ah. Oh, juist. Ja. Yeah. En jij, Johan, alias Johnny Pavlovich? Johnny, ja, maar geen Pavlovich. Ik heet Pavlin, ik ben kunstfotograaf en zodoende vanwege mijn beroep... Het uh, is dus maar dat u het weet, ik ben Valja Salomon. Vader, hmm? zeg vader, hebben wij iets misdaan dat ze onze naam meid ik persoonlijk heb niets misdaan, ik ben alleen maar historicus. Wij twee blijken als enige de naam Pavlovic te dragen. Verder heet iedereen anders. We zijn ook anders. Ik bijvoorbeeld heet altijd mijn best anders dan jij te zijn. Wat ben ik? Wat zouden jullie ervan denken als we dit goed is, hoe raadselzittend oplosten? Ja. Als hij nu in zijn stoel gaat zitten, bestaat er tenminste nog hoop. Ik zal hem geen keus laten, hè. De nee. dokter heeft gezegd dat hem in zijn stoel moesten tweeën. Het ja, ja. neem me nee, niet kwalijk, papa. Je bent op mijn plaats gaan zitten. Oh, oh nee, dit is de mijne. Hier ligt mijn breiwerk. Ja, ik zie dat jullie allemaal je gemak van hebben genomen. En waar mag ik gaan zitten? Waar je wilt. Ja, maar... Ik heb niet veel kunst, ik zie alleen die grote stoel hier. Misschien is het beter om uit het begin te beginnen. Wat, waar, waar moet ik beginnen? Wat willen jullie eigenlijk van? Dat je je aan de indoctrinatie onderwerpt. Ze hebben ons gezegd dat je niet alleen op de hoogte was, maar ook voorbereid. Daar merk ik niks van. Maar wat moet ik dan doen? Oefenen, hoe je uit je werk thuis komt. Oefenen. Is het zo goed? Nee, nee, ik dacht dat hij bij het binnenkomen iets meer naar links doet. Nee, ja, mij. Maar, ja, is dat is wel een is zat toch precies in het midden als een bisschop. Mag je dan niet minstens de kamer op een andere manier betreden? En niet saluteren, opa. Als je die aanstaat, haak dan af. Nee, en jij, mama, wat doe je daar? Wat moet je met die achtertast? Die blijft toch in de kader robben? Het oh, dus lijkt me bepaald niet logisch dat iemand ook thuis toch in achter zit te snuffelen. Als hij zijn gezin heeft. een tv, zijn krant, zijn reden. En dan liep je langs mij, terwijl ik ijverig ga voor je zat te breien. Dus zeg ik dan iets? Nee, je liep langs zonder één stom woord. En waarom dat het wel was? Tja, opa, dat was de tv die je hoorde. Alleen papa zette de televisie aan. En wat deden jullie als hij niet aanstond? Wij praten honderdduizend. Ieder vertelde wat hij overdag belicht had. Wij bekvechten met elkaar. En als ik kwam. Dan werd er niet meer gepraat. Nee, dan werden er de redenvoering gehouden. Wil nee, je jezelf horen? Ik heb je opgenomen. En het kan ja. nu mooi als leerstof dienen. Wat? Zelfs in je eigen familie heb je geen privacy meer, hier? Ik je... oh, ben je veilig voor gezien. Zeg, hoe durf dit aan mij zonder een enkele repetitie op te nemen? Ja, keert jullie, het lijkt wel of jullie je vreugde verloren hebben, niet hij? Op de band staat alleen hij. Nou, het lijkt op ontaarding van het socialisme. Ieder heeft zijn ieder gaat zijn eigen gang. Maar uh, zijn Lenin dan niet één gemeenschappelijke wil is vereist, kameraden? In zaken van de praktijk moeten alle als één man handelen. En nog de spoorwegen, nog het verkeer, nog de grote machines kunnen zonder een gemeenschappelijke wil functioneren. Er zijn alle slagen gewonnen. Jawel, wordt de strijd niet te meer voortgezet? Jawel, socialisme is geen doel. Socialisme is een proces. Lenin zegt immers: wel, alle macht toch nog eens een keer onder je voeten van de tafel, we zitten hier niet op het kantoor van een Amerikaanse makelaar. En iemand komt bij een pijp aan, Maar die man is gek! Je wacht eens mijn zoon, welke man? Die idioot op de band. Ik heb niet gevochten om hem van de socialisme een karakter te laten maken. Het misverstand komt hieruit voort dat jij je tijdens de oorlog bij de partisanen hebt aangesloten hebt, pas na de oorlog bij de marxisten. Eigenlijk vond ik het niet erg om hem zijn pijpen te geven. En zijn irritatie was begrijpelijk. Ja. Zulke mannen waren steunpilaren van de maatschappij. Ja. En dan had hij nog zijn verplichtingen, zijn zorgen ook als vader. Ja. Toch begrijp ik niet. Waarom jullie dat allemaal heeft gepikt? Omdat hij, ondanks alles van ons, hield, Andrea. Ja, op met vragen waarom dit, waarom dat. Elk waarom brengt ons op in het gekkenhuis of in de gevangenis. Zo is het. Laten we liever praktisch denken en oefenen hoe jij de kamer binnenkomt. Laat nou maar, maar, kinderen. Ik ben helemaal niet van plan de kamer binnen te komen zo. Waarom niet? Het is niet belangrijk hoe je binnenkwam, maar wat je hier dit... Nou, kom papa, je doet het ook Ja, je bent al braaf te ja. zijn. En doe het nog maar als de kinderen je erom vragen. Goed dan, goed dan, goed dan. Goed, dus ik kom, ik kom binnen. Hmm. Ja. Ja. Dat is fout, je moet net voorbij gaan kussen. Ja, waarom? Hij komt dan niet dat de gevangenis terug. Ja, goed zo. Loop nu mismoedig en verstrooid in de richting van de bar. Ja. Zo ja, zucht een beetje... Dat is een oude locomotief. En dan maak je een whisky klaar. Ja. ja, maar toch niet zo oud hè? Oh, wat is er nou weer? Wat is er fout? U hebt het ijs vergeten, meneer. Ijs? Hoe moet ik met dat ijs? Ik wil het niet zien. Het ijs is ook niet voor jou, maar voor de whisky. Drie blokjes, hoor? Drie. Ja. Nou, concentreer je. Pak je drankje. Ja, het hele blad. Ja. En loop nou naar de schoorsteen. Ja. En dan zet je de whisky op de schoorsteen. Nee, wacht nou, wacht nou, daar langs. waarom moet ik een omweg maken? Waarom, waarom? Omdat je altijd langs de televisie liep en aanzetten. Maar ik, ik heb helemaal geen zin in televisie. Wij ook niet, maar daar vraagt niemand maar. Nou, begin dan nou nog één keer van voren af ja, aan. Ja. Je komt van de deur. Geeft mama vluchtig een kus. Ja, vluchtig? Waarom vluchtig? Omdat we hier iets reconstrueren en niet iets zitten te verzinnen. Dan mix je een whisky... Neem hem mee naar de schoorsteen, in het voorbijgaan zet je de televisie aan en dan ga je in die grote stoel daar zitten. ook? Ja, dan duidelijk. Nu Hij doet het niet slecht, hè? Hij doet het niet automatisch. hij gelooft niet in wat hij doet. Om te zorgen dat hij er plezier in krijgt, we mogen niet al te veel dwingen, anders maken we dan van de steen. Van hoe ging het? Alsof je er soms toch iets herinnert. Ja, ja. Ja, een ja. beweging ja, hier. De daar. Ja, ik kom er wel in. Nu kunnen we misschien ook een beetje als mensen met elkaar praten. Stop. De belangrijkste ontbreekt nog. Hij is niet van zin. Ga zitten, lieveling. Ja. Papa. Ja. Ja. Ja. Dat heeft hij van de partisan. Daar zijn we dan mooi mee. Het communisme is in staat de volmaakte democratie te waarborgen. Zeg maar na, nou. alleen het communisme. Alleen het communisme is in staat de volmaakte democratie te waarborgen. He. Hoe volmaakter die is, des te sneller wordt ze overbodig en sterft vanzelf af. Nou? Hoe volmaakter die is, des te sneller wordt ze overbodig. Ja. Hij zegt, dat begrijp ik niet. Oh, Zo, wat begrijp je nou niet? Er staat, omdat nu de meerderheid van het volk haar onderdrukker zelf onderdrukt, is een onderdrukking van boven overbodig. Ik dacht dat we hier leerden wat socialisme Ja, oh, Dat doen we ook. Alle maand lang zijn we dag en nacht bezig. Ja, Zou je alsjeblieft die schijnwerper van mijn ogen weg willen halen? Nee, de dokter heeft gezegd dat de concentratie bevordert. Nou, nog één keer omdat nu de meerderheid van het volk... Zichzelf onderdrukt. Nee, niet zichzelf. Oh, maar de onderdrukkers. Dat voorkomt nog geen kletspraat. Hoe kan dat nou als we allemaal voor het socialisme? Dat is geen kletspraat, dat zijn jouw eigen woorden. Je kan niet ontkennen dat je zelf zo gesproken hebt voor je tegen die boom knalde. Wij hebben bewijzen, je hebt Johnny's band gehoord. Ik heb al toegegeven dat ik vroeger zo gesproken heb. Ik kan alleen nu niet zo spreken, zolang ik me er niet opnieuw van overtuigd heb. Dat betekent dat wij allemaal ongelijk hebben? Marx, de partij, de familie, de maatschappij, de dokters. Alleen een gek kan aan iets twijfelen waaraan iedereen anders in gelooft. Weet jij aan welk gevaar jij je blootstelt? Als jij zo doorgaat, zullen ze jou in een gekke huis stoppen. Ik heb nu wel het gevoel of ik daar zie. Hallo, hoe gaat Hallo. het vandaag? Oh, erbarmelijk. Ik blijf maar uitleggen. Ik raak op van de zenuwen en hij reageert alsof hij van steen is. Schaam je je niet, papa? Ja, ik doe mijn best, jongen zo goed. Ik kan En jij bent ook gek, wel, ja. Heb je nu een altijd uitleggen? Zulke dingen stamp je ah. erin? Je bent te zacht voor hem. Waar ben je gebleven? Bij het communisme dat als enige in staat is de volmaakte democratie te waarborgen. Dus papa wie is als enige in staat de volmaakte democratie te waarborgen? Communisme natuurlijk. Alleen ik me je. Jo, ik heb je niks af te vragen. Antwoord alleen. Wat is als enige in staat? Het communisme is als enige in staat. Wat is als enige in staat de volmaakte democratie te waarborgen? Het communisme is als enige in staat de volmaakte. Wat is als enige in staat de democratie te waarborgen? Het communisme is als enige in staat de. Wat is als enige in staat de volmaakte democratie Waarvoor... Hoe is hij vandaag? Koppig, als was altijd. Misschien moeten we hem wat sterker onder de druk de zetten. De ja, maar merk je dan niet hoe hij eruit ziet? Bleek, bleek wat vandaan, uitgemerkt. Dat hebben we, anders? als je beter wat er direct erop dood gaat. ja. opa is gekomen om je af te lossen. Oh, ja. Kom, ah, laten we gaan. Wil je een sigaret? Een sigaret, ja. Hey. Ja, dank je. Oh. Zullen we het licht daar doen? Ja, alsjeblieft. Bovendien, ik wil graag telefoneren. Goed, ik wacht te lang. De geschiedenis gaat er rustig zonder ons zonder deur en wij niet zonder haar. Hallo? Ja, hallo? Kan ik kameraad minister spreken? Ja. Ja, Marco, met Andrea, kom je vanavond? Om wat te doen? Praten, herinneringen ophalen aan die goede oude oorlogstijd. Zingen? Lalo en Adempewitsch komen toch ook? Wat? Zijn ze ziek? Jammer. Maar jij komt toch in elk geval. Nee, nee, hoeven niet op de grond te zitten, ik zal wel voor kussens zorgen. Waarom wil je niet meer zingen? Waarom is zingen belachelijk? Oké, okay. oké, okay. misschien een andere keer. Stel je voor, ze kunnen niet komen. Misschien hebben ze geen zin om te zingen? Ik begrijp het niet. Ze Zeggen dat op hun leeftijd en in hun positie te gek is om op de grond te gaan zitten en oude oorlogsliederen te zingen? Dat hebben we je al uitgelegd, mijn zoon. De oorlog is voorbij. De revolutie heeft gezegevierd. De partij is aan de macht. De oude vormen zijn achterhaald. Dat noemt men de dialectische ontwikkeling van de geschiedenis. Zeg vader, ben jij communist? Nee, ik heb mijn geheugen nog niet verloren. Jij bent communist. Als je geen communist bent, waarom kwal je me dan zo? Als je denkt dat ik dit graag doe, dan vergis je. Maar er is geen andere uitweg. Nog een sigaret? Ja. Ja, stik erin op. Dan kom je tot rust. Hm? Hoe sneller je alles herinnert, hoe eerder we klaar zijn. Op jou komt alles aan. Jij hebt het in de hand weer te worden wat je eenmaal was. Wat jou gebeurt, is, kan iedereen overkomen. Eén verkeerde manoeuvre en je zit tegen een boom. Maar niets is onherstelbaar. Je moet alleen de feiten onder de ogen zien. Hebben we elkaar begrepen? Ja. Mooi. Dan komen we weer terug op het Duits-Russische pact van 1938. Was dat pact gerechtvaardigd? Ja. Waarom? Omdat de Sovjet-Unie tijd gaf zich voor te bereiden op de afrekening met nationaalsocialisme. En als in plaats van de Russen de Engelsen op de Fransen zo'n pact ondertekend hadden. Was het dan ook nog rechtvaardig geweest? En dan niet. Waarom niet? Omdat het collaboratie met nationaal socialisme zou zijn geweest. Uitstekend, maar zo. Nah. zie je nou hoe het gaat als je maar wil? En nou... Mama, zo gaat het niet langer. Hij wordt alleen maar met data en dogma's volgestopt als een computer. Alsof een persoonlijkheid uit niets anders bestaat. Hij weet nu bijvoorbeeld weer dat hij in vooraanstand beuren van een socialistische staat is. Maar waarom gedraagt hij zich daar dan niet naar? Hoe zou hij zich dan moeten gedragen? Onuitstaanbaar, mama. Doe niet alsof je het je niet herinnert. Oh, Ik weet het niet. Voor mij was hij goed. Prima, mama. Als hij voor jou goed was, ga dan aan het werk en herinner hem eraan dat ook wij een rol in zijn leven hebben gespeeld. Wij en ook jij, mama. Want ook jij bent vergeten. Ook jij bent aan die boom blijven hangen. Oh, ik word er niet hysterisch van. Dat maakt je humeurig. Eigenlijk ben jij bang voor wat hij zich zou kunnen herinneren. Dat is gelogen, zelfs als het klopte. <laughs> als vader wist dat jullie toen vlak voor de officiële scheiding stonden... dan was het voorbij met die romantische uitstapjes op de grond. Dat zijn geen romantische uitstapjes. Ik geef hem daar onderricht in het huwelijksleven. Dan zou je hem beter opnieuw kunnen bedriegen. Doe los je schamen, Johnny. Ik bedoel niet echt alleen maar voor de schijn... uitsluitend voor pedagogische doeleinden. Ja. Hoe komen we erachter of hij genezen is? Nou, als het zover is, zal hij er waarschijnlijk aftuigen. En weer net zo onuitstaanbaar worden als toen? Nu is hij onuitstaanbaar. En gisteren beweerde je nog dat hij je juist zo beviel. Het beviel me dat hij me nu met rust liet. Maar hij liet me met rust niet omdat hij een vader met ruime opvattingen was, maar omdat hij me niet eens zag staan. Maar je wilt toch je eigen leven leiden. Ah, wat moet ik met een leven waar iedereen aan voorbij gaat? Niemand wil graag met een monster samenleven... ...maar als dat de enige mogelijkheid is hem iets te laten voelen... ...dan zal ik een monster van hem maken. Voor het zoveel is, worden wij zelf monsters. Ik ben er al een. Ik gedraag hem als een varken. Ik provoceer hem op het onmenselijke af. Maar meneer reageert niet eens. Alles vindt hij goed. Voor alles heeft hij begrip. ...voor alles, in behalve voor die stoelen sinds hij terug is... ...is hij nog op geen enkele stoel gaan zitten. Joost mag weten waarom. Nou, ik weet alleen dat hij me in bed een keer vroeg hoe we aan die stoelen kwamen. Zijn vader zei hij, had nooit zulke dure dingen gehad. Ik vertelde hem dat hij ze bij de uitverkoop gekocht had... ...maar ik was nog maar nauwelijks in slaap gevallen of ik hoorde geritsel. Hij had zijn biografie en een heel stel rekeningen over ons uitgespreid. Marta, zei hij, voor mijn salaris had ik ze nooit kunnen kopen... Toen bekende ik hem dat we ze bij het staatsmagazijn hadden geleend. Maar op de vraag waarom we ze niet hadden teruggegeven, zoals onze plicht was, kon ik niet antwoorden. Ik was dood, moe. Ja. Goh, mijn hemel, wat heeft die man met die nacht gekweld. Ik had mijn ogen nog niet dicht, of hij schudde aan mijn schouder. Martha, oh, wat is er nou weer? Ik ga ze terugbrengen. In vredesna breng ze terug. De duivel mag ze halen, we doen toch niks anders dan op de grond zitten. Oh, vandaar dat hij met een boog om ze heen loopt. En trouwens, alles waar hij problemen mee heeft, gaat hij uit de weg. Hm. Problemen met het marxisme, hij ontloopt ze. Iets niet in de haak met de stoelen gaat er niet op zitten. En met mij weet hij niet wat hij aan moet, dus besta ik niet. Misschien dring je je niet genoeg aan hem op. En of wat ik me opdring. Elke nacht kom ik stom dronken thuis. Elke morgen sta ik op met een liter whisky in mijn kop... alleen om mijn normale verhouding met mijn onverschillige vader te krijgen. Hier, kijk, mijn handen, mijn handen beven. tot ze reigen. reiger Alleen om in deze manier het vaderlijk geweten wakker te schudden. Maar hij kan met de beste wil van de wereld geen drie ijsblokjes in zijn glas doen. En een paar gedachten van Lenin uit zijn hoofd leren. Maar moet dat heen... Ja, wat. Oh ja, wat is er nou weer? Ik ben toch niet aan de beurt. Nee, uh, heeft papa zijn lintje voor of na het ongeluk gekregen? Ik meen dat hij de gouden stopwatch in verband met het ongeluk gekregen heeft en een medaille bij een andere gelegenheid. Oh. Nee, die stopwatch was toch toen hij van de rechtbank naar het Hoge rechtshof ging, geloof ik in 67? Ik dacht 68 of nee. 69. Hij had een ontsteking aan zijn linkerlong. Waren hij allebei zijn longen aangetast? Nee, die ziekte nee. kan ik me helemaal niet herinneren. Jij, mama? Oh, ik weet alleen dat hij een keer zijn arm gebroken heeft. Hij had ja, is zijn, zijn been. Ja. Volg mensen mij zijn, nee, nee, zijn Nee, nee, zijn nee. Nee, nee, nee. Het nee, het nee, nee, al nee, al nee Oh, vallen, oh, Wat zou je ervan denken als we op bed gingen liggen? Hm? Als we daar dan maar verder kunnen praten. Na het middageten gingen wij altijd naar bed. Dat was een wet. Je moet je toch minstens je eigen gewoontes herinneren. Dat wil zeggen, terugdenken aan die verspeelde tijd... die volgens mij uit niets anders bestond... dan uit die stomme gewoontes. Wat schiet ik daarmee op? Hmm, kom, wees nou een brade, hey, hey, Wacht nog even. Ja, laat me nou staan niet aan één stuk door tegen me aan te wrijven. Ik wil je iets vragen. Hoe zedert dat je terug bent, stel je alleen maar vragen. Boven... In bed hebben we daar. <laughs> maar Andreeja, we gingen we mm, anders voor naar bed. Hm? In bed kan je toch ook slapen? Ja, normaal gesproken slaap je daar, zeker na het middageten. Maar wij sliepen na het middageten met elkaar. Met een volle maag? Ja, jij wou het zo. Hm? 's Morgens de rechtbank. S'avonds weer de zittingen. Nou, dat was je enige vrije tijd. Je, je vreet is naar macht en wat doe je nou? Je vat kousen zo helemaal na. Doe in elk geval dat kleed om je heen. Hier. Kom, kom bij me op de grond. Hier, hier naast de schoorsteen is het warm. Uh, hou me stevig vast. Ja, zo, zo is het fijn hè. Zo is het fijn. Ja, net als in de oorlog. We zaten bij het vuur en droomden van een betere toekomst. Dat alle mensen gelijk, vrij en gelukkig zouden zijn. En daarna zongen we liederen op die vrijheid. Ontwaak. Voor... Oh, oh, oh, oh sch right. je schot hebt je vreed. Nou, waarom schaai je me? Wacht nou, ik zal je vreedjes met mij uithalen. Ik zal jou een ander doodje laten zetten. Waar ga je heen? Wacht, ik heb het niet zo bedoeld. Ik zal het je uitleggen. Het was mijn fout. Ik geef het toe. Ik geef het toe. Ik geef het toe. Ik schreef. Begroet je zo je oude vrienden? Nee, maar ik kwalijk mevrouw, maar ik ken u niet. Voor jou ben ik geen mevrouw, Andrea. Het spijt me, kameraad. Uh... Kameraad nog minder. Ja, het kan me geen moeder schenen wat u bent. Zegt u eindelijk wie u bent? En welke betrekking u tot bestaat? zo. Ik had al gehoord dat je onmogelijk was, maar dat het zo erg zou zijn. Mevrouw, bent u wel eens in een vreemde stad geweest waar u de taal niet kon verstaan? Hebt u wel eens geprobeerd te weten te komen waar uw hotel zich bevond? Al die straten en huizen komen u namelijk bekend voor. Alle mensen zien er hetzelfde uit. De nacht breekt aan. Iedereen spoedt zich er ergens heen en u blijft alleen onder de duisterwillende ramen. Met het ontzettende gevoel dat ergens achter die vensters ook op u. te wachten Iemand wacht. Ik weet alles, Andrea. Ook van het witte paard. Maar het is belangrijk dat we geduldig volhouden en stap voor stap voortgaan. Wat zou u ervan denken als we ons eerst aan elkaar voorstellen? Ik ben je secretaresse. Olga Markovich. Gelukkig getrouwd, hoop ik. Niet getrouwd, nee. Weet mijn vrouw van u. Maar Andrea, we zijn de goede vriendinnen. Gelukkig. Ik was al bang. Maar gaat u zitten, als het is. Dank je. En mag ik u vragen wat de reden is waarom u niet getrouwd bent? De man van wie ik hou, is getrouwd. Wat? Getrouwd? Inderdaad. Ongelukkig. Maar waarom liet hij zich niet scheiden? Hij heeft kinderen. Ja, ja, ja, ja. Dat is pijnlijk. Vooral als ze klein zijn. Nee, ze zijn volwassen. Maar toch is het pijnlijk. Steeds pijnlijker. Een pijnlijke, ja, dat is zeker moeilijk voor u. Nee, zo is het zelfs mooier. Ja, de aantrekkingskracht van het verboden zeker. De schoonheid van de stiekem ogenblikken. De ontmoetingen in me van vervallen huurhuizen. in mocht vochtige gevochtige koegen, lieve woordjes tegen elkaar zeggen en elkaars pillen betasten. Ik wens niet dat je zo over een van onze succesvolste gietijzerfabrikanten spreekt. Is hij geen rechter? Hoezo? Hoezo rechter? Wie heeft je dat verteld? Wat is er toch met je aan de hand? Goed, je hebt je geheugen verloren, maar toch niet je verstand? Of wel soms? Dan kan ik misschien beter gaan. Oh nee, daar kan al ogenblik komen. Blijft u vooral zitten, vertelt u me wat. Waarover? Over die gietijzerfabrikant. Hoe is hij? Hoe ziet hij eruit? Maar ik ben naar je toegekomen om over jou te praten. Laten we liever over iemand praten die werkelijk leeft. Ik probeer nog alleen maar met leven in herinnering te brengen. Ik hoop dat je dat echt doet. Men zegt namelijk... Eigenlijk ben ik er niet meer zo zeker van. Zeg, wil jij er soms van doorgaan? Ons allemaal met de brokken laten zitten die je gemaakt hebt... en zelf als een fijne manier in een ander leven je hel te zoeken. Mensen veranderen ook op natuurlijke wijze. In mijn geval heeft de auto de zaak alleen maar besmoedigd. Ja, dat klopt. Maar fatsoenlijke mensen die hun mening, hun gedrag en gewoontes veranderen, die een ander geloof kiezen. Of andere vrienden, die doen dat opzettelijk, bewust, logisch. En niet omdat ze de controle over het stuur verloren hebben, in tegendeel. Zij veranderen juist omdat ze er een volle macht over bezitten. Niemand heeft het recht om een ander te worden, alleen omdat hij toevallig in een sloot langs de weg is beland. Dat zal toch onbillig zijn tegenover ons, die de voorschriften in acht nemen en die voorzichtig rijden. Nee mijn beste, die vlieger die gaat niet op. Je hebt weer te worden wat je was. Wat? Ik moet weer die huigelachtige en zelfgenoegzame tiran worden die voor geen sterveling begrip heeft. Die uitgebreid is een stoel waanzinnige redenvoeringen houdt en iedereen van angst doet beven. Maar waar heb je het nou toch over? Wie heeft je dat sprokje verteld? Ik weet niet wat voor rol je thuis speelde, maar op je werk en bij je superieuren was je een miserig keeltje. Was ik een kraakman? Dat was geen ergere. Als ik mijn geheugen niet verloren had... Had ik nooit geweten dat ik een dubbele schoft was in plaats van een gewone zoals alle normale mensen. Ik moest het je zeggen voor je eigen bestwil. Dat je je niks wijs maakt als je op je post terugkeert. Alsjeblieft mevrouw, zouden we geen u tegen elkaar kunnen zeggen? Maar waarom? Als we alleen zijn, dan zeggen we altijd jij tegen elkaar. U wilt toch niet beweren dat we ook alleen met elkaar zijn geweest. We zijn niet geëmancipeerd genoeg om dat openlijk... En waar zagen we elkaar? In mijn woning. En hoe zit het met die succesvolle Gietijssel-directeur? Die is toch getrouwd? Ik soms niet. Kalm maar toch, Andrea. Jij bent allemaal veel te serieus. Vroeger was je daarin veel gemakkelijker. Dat is gelogen. Ik heb altijd alles serieus genomen. Doe het serieus. Ze hebben me verteld dat ik zo serieus was als een gaststeen. Dat is onzin. Ik weet niet hoe je bij anderen was, maar bij mij maakte je meestal gekheid. Je was vriendelijk, opgewekt, onderhouden. Ja, kortom, een tweede, André. Ja. Zeg maar een derde. Thuis een tiran, op het werk een slaaf en bij u een halsworst. Luister, u moet mij plechtig beloven dat we elkaar vanaf nu nooit meer heimelijk zullen ontmoeten. Akkoord, maar eerst moet je beter worden. Ik zou niet willen dat ze achter mijn rug zeggen dat ik een invalide in de steek heb gelaten. Ook ik heb een goede naam, ik heb mijn plichten tegenover mijn medemensen. Dan ik ook! Ook ik heb mijn plicht! Wat is dat nou? Dat we nou toch los, wat doe je? Ik kus je. Ik doe mijn verplichte nummer. Mijn geheugen komt terug. Ik word weer beter. Dat wil ik jullie te vangen. Wie wil van jou dat je iemand aanvalt, joods? Ons verleden. Dat geheimzinnige betoverende verleden. Lieveling, zei je dat niet? Lieveling, dat zei je toch tegen me? Dat Die zegt iedereen verleden. tegen elkaar, maar dat betekent tegenwoordig niks meer. Misschien niet voor jullie, maar wel voor mij. De woorden moeten voor mij een betekenis hebben, als ze me willen helpen mijn geheugen terug te krijgen. Jullie vervloekte woorden moeten een werkelijkheid achter zich een bodem onder zich hebben. Anders word ik nooit beter. Waren wij minnaars? Ja en nee. Hoezo? Ja en nee? Nou, het ligt eraan van welke kant je het bekijkt. Van buiten afgezien in de ogen van anderen waren we natuurlijk minnaars. Maar als je het van ons uit bekijkt, vanuit mijn woning, dan waren we het niet. We waren alleen maar schaakpartners, we speelden schaak. Dus alleen voor de mensen waren er een paar. Maar dat is toch krankzinnig. Verstandige mensen doen het juist andersom. Het tegendeel, het was juist slim. Tegenwoordig heeft iedereen zijn geheime leven. Iedereen heeft twee stoelen, twee bedden, meet met twee maten, houdt er twee meningen op na. Ik moest wel voor de schijn iemand zijn geliefde worden, anders hadden ze me vervolgd. En wat had ik eraan? Een partner bij het schaken en een goede naam. Maar zie je dan niet hoe onmenselijk dat alles is? Waarom onmenselijk? Er was toch niets tussen ons? Juist daarom! Louter leugens, hersenschippen, bedrog! Niets is zoals het eruit ziet! En niets ziet er zo uit zoals het is! De familie niet, de maatschappij niet, niks niet! Alles is vals! En jullie willen dat wil ik me zo'n leven me weer herinner. Wat je nou nou toch weer? Blijf maar af, anders, anders ga ik grillen. Wat dat ja, of dat nee moeten zijn. Maar op zo'n manier twee maal liegen, eerst iets zijn, terwijl je het niet bent. En dan niet zijn wat je voorgeeft. De praatjes over ons als minnaars kunnen we niet tot zwijgen brengen. Maar minnaars zijn, dat kunnen we. En dat willen we. Hier, en nu. En help, help, en is gek. Wie was dat? Een van de geën, die de nieuwe werkelijkheid onderwijzen. Ik kan net om verder te gaan met de lessen. Het is uit met de lessen. Wat? Ben je soms weer beter? Nee. Ik wil het ook niet worden. Het gaat me zo prima. En hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met je kameraden, je vrienden? Zojuist heeft er een aan je gevraagd. Hij heeft je hulp nodig. Wie je hem ook vergeten? Wie was dat? Een man die steeds zo bouwt. Die op gespannen voet met de wet leeft. Oh, die. Weet je wat hij van me wil? Om te begunstigen moet ik een onjuiste oordeel vellen. Hij heeft precies de goede gevonden. Hij beweert dat ik het vroeger ook gedaan heb. Om het geld. Nou, dat geloof ik niet. Je was wel een ellendeling, maar nooit om het geld. Alleen omdat ik er lol in had. Natuurlijk is corruptie in principe verwerpelijk. Maar in een totalitaire staat kan het de enige deugdelijke zijn van het systeem dat het nog draaglijk maakt. Hij had van mijn geval gehoord. En dat hij gelooft dat alle mensen onkoopbaar zijn, concludeerde hij dat ik het ook was. En ik ken die man niet eens. Hoe kan je dat weten, als je je niets herinnert? Hij gaf het zelf toe toen ik hem in het houdreed. Nou, zie eens hoe jullie werkelijkheid eruit ziet. En hoe betrouwbaar hij is. Je biografie hebben we in elk geval mooi voor elkaar gekregen. Ja, dat zie ik. Het heet daarin dat ik in mijn negende levensjaar tot de partij ben toegetreden. Zo stond het in het document dat ik zelf heb opgemaakt. Nog mooier. Ik zou dus ook nog een vervalser moeten worden om in het verleden te willen terugkeren. Dank je feestelijk. Oké, okay, een paar dingen hebben wij er het hoofd aan toegevoegd. Die zijn absoluut op hun plaats. Je kan niet ontkennen dat dit voor een socialistisch land een ideale biografie is. En wie garandeert me dat het inderdaad mijn biografie is? Misschien maken jullie wel allemaal van de gelegenheid gebruik... ...datgene van mij te maken wat jullie nodig hebben... ...hoewel ik iets heel anders was. Je was een monstrum, dat was je. Goed, vader, goed. Als ik een monstrum was... ...waarom hebben jullie dan niet gelogen... Waarom hebben jullie de gelegenheid niet aangegrepen menselijk wezen van wat te maken, maar hebben jullie me in een dier uitgedwongen? Ook die mogelijkheid wordt overwogen, maar dat had je maatschappelijke politie in de waarschuw gesteld. Bovendien zou dat niet ons Andrea, zijn. Jullie hebben helemaal geen Andrea nodig. Mag daar wilde een echtgenoot? Walja en Johnny een vader, jij een zoon? De maatschappij van de steunpilaren. Andrea zelf had niemand nodig. De mensen zijn wat hun verantwoordelijkheden van ze maken. Vader, echtgenoot, zoon, rechter, geliefde. Jij ja, zelfs zijn dief. Dat is iets dat bestaat. Andrea, dat is niks. Ik heb geen verantwoordelijkheden meer. Ik ben nu een ander mens en maak aanspraak op een ander leven. Niemand heeft recht op twee levens. Volgens jullie spelregels had ik zelfs recht op vier. Nu heb ik recht op alles. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben vrij. Ik kan nu alles. Zelfs deze Chinese vaas kapot staan. Je hebt nooit vaas geslagen. Van alles heb je gedaan, maar je hebt nog nooit een vaas aangerakt. Misschien durfde ik het niet. Misschien dacht ik wel mijn leven lang, terwijl ik al mijn functies uitoefende. Die van onbaarmachtig of corrupte rechter, die van strenge vader, van beroemde patriot, van oplettende zoon, van trouwe echtgenoot, van voor burger en architect van het socialisme, Misschien dacht ik wel onafgebroken aan die vervloekte vaas. En misschien is het enige waar ik heel mijn leven werkelijk aan gedacht heb wel dit. Hoe kan je opstaan en een Chinese vaas kapot slaan zonder daarbij alles te verliezen wat je bereikt hebt? Wat kan je niet weten. Je herinnert je toch niets meer? Ik kan alleen hopen. nietwaar? Dat zou me moed geven die vaas eindelijk te verbrijzelen zonder rekening te houden met mijn positie of weet ik welke nadelen. We hadden afgesproken te doen wat we altijd deden. Waarom zou ik niet iets doen waarvoor ik niet geprogrammeerd ben? Waarom moet ik altijd dezelfde zijn? Moet ik doodgaan zonder ooit één enkele Chinese vaas te hebben stuk geslagen? Vader, je zou toch waanzinnig worden bij de gedachte dat iemand zo kan vergaan, dat je sterven kan zonder iets in duizend stukken te hebben geslagen? <lacht> Thank <laughs> you. Als, als iemand op sterven ligt mag je niet direct het ergste denken precies, misschien is meneer een frisse neus gaan halen ja. een maand lang een frisse neus halen, daar krijgt hij er genoeg van oh, u wilt toch niet beweren dat iemand er op zijn leeftijd van gaat ja, alles wat wij voor hem gedaan hebben hoe stelt hij zich zo'n leven eigenlijk voor, zo alleen als een hond nou, om het al hebben honden soms uit leven of niet oh, ah, God. daar is eindelijk de verbinding hallo mag ik kamerad minister dank u Bent u het, kameraad minister? U spreekt met Andrea's vader. Hoe u weet er al van? Hebt u gehoord wat die ezel ons geflikt heeft? Ja, ik weet het. U bevindt zich ook in een moeilijk pakket. De buitenlandse pers spreekt er van een vlucht naar het westen. Ja, natuurlijk laat u een bevel tot aanhouding uitgaan. Doet u wat u wilt, als u hem maar aan ons terugbezorgt. Goeie raadza. Oh, ik denk dat u dat wel weet. Ah, ik begrijp het. U heeft te druk, zoveel mensen, ja. Nou, eh... Um... Tamelijk uh, klein van stuk, uh, blond. Oh, nou, nee, nee, nee, nee, u dacht grijzen? Oh. Zeg, zeg als kinderen, was aan de ja blond? Voor zover ik me herinner, had hij bruin haar. Hij roodster roods erin. Ah. Hij was trouwens absoluut niet klein van stuk. Maar laten we zeggen middelgroot. Hallo, hallo. Ja, ja. En, uh, hij is niet echt klein. Uh, middelgroot. Ja, ja. En met roodachtig haar. Ja, weet. Ja, ja. Wat hij arm had. Zijn zwarte pak met dubbele knopen. Nee, het bruine Ik dat het groen nee, Hij had een groen gestreepte pak. Hè? Nee, ja, zijn en, nee. en, en, en, pak was, nou ja, gekleurd. U kent die pakken wel. Nou, ik denk dat u hier wel genoeg aan hebt. Ja, Waarom? Waar heeft u dat voor nodig? Voorschrift, ja, ik snap het. En, en, wacht, en, en, kinderen, de kameraad vraagt wat voor ogen hij had. Oh, ogen? Uh, wat voor ogen had hij? Uh, nou, maar oh, hij kinderen. Hij moet toch ogen gehad hebben? Signalement van een monster. Dit was een luisterspel geschreven door Borislav Pekic. Vertaling Paul Beers. Personen Andrea Pavlovic, Wim Kouwenhoven. Jovan Hatsi Pavvich, Rob Gerards. Marta Neskovic, Willy Brill. Jovan Arias Johnny Pavlin, Gees Valeria Valja Salomon, Sascha Bulthuis. Maria, dienstmeisje, Maria Lieven. Olga Markovic, Kansi Gerards. Dr. Arnof Levitsch, een huisarts, Jan Borkus. De regie had Johan Wolder.